De corazón desilusionar a veces maltratado no te perdonaré si me dejas solo van uh, Enrique Iglesias en uh, Romeo Sanchez en Loco, daar, uh, daar hebben zij het over, ja Loco, welkom bij uh, het eerste uur van ZFM Entertainment for You, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag, hier is hij dan weer ondergetekende Fred Heij en we gaan weer lekkere muziek draaien tot de klokjes van 7 uur en dat doen we zo al met uh, Billy Ocean en uh, Love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 Wat was die dan? 1976. Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. Zo is het, ja. Welkom bij CFM Entertainment For You. En dat allemaal met uh, Fred Heijen achter de knopjes. En uh, ja, we gaan uh, de, natuurlijk de lekkerste muziek draaien. En uh, zo ook deze van Don Omar en Lucienzo. En Danza Corduro. De heren Donnemar en Luc Enzo en Denza Caduro. En dat allemaal bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. De lekkere muziek, de gouden ja, de oude, de, de, de beste hits. Alles kom je tegen hier. Zo ook Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En natuurlijk zo drie op een rij van Fred Heij. Niet te vergeten...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 I got a girl in Paris, I got a girl in Rome, I even got a girl- girlfriend everywhere.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 maar in, en zeker niet. Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je aan. Later plaat uit de ver vervlogen jaren. Catans was dit en in het donker hier bij CFM Entertainment voor jou. Goedenavond, oh, nee, goedemiddag nog. En, uh, ja, ik vergeet er nog eentje. Ja, we gaan er gewoon de derde nog draaien. Hoe kan dat nou vergeten? Maroon 5 en Wake Up Call. I didn't dat oh, waren ze dan echt, de drie op een rij van Fred Heij. De eerste was uh, Lou Bega en I Got A Girl. De tweede was Kadans en In Het Donker. En dit was natuurlijk Maroon 5 en Wake Up Call. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan lekker een plaatje draaien van uh, Tim McRae en Tears In The Rain. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. De krachtige plaat. Timmerkrol. En Tears in the Rain. En dat allemaal bij ZFM Entertainment for You. En we gaan verder met Mink de View en Damascado Corazon. En hij wil niet. Nou ja, komt hij wel. Ja, daar is niet. Dat was deze zomerse klanken van interview En Damaciado Corazon, dus niet Damaciado, nee Damaciado Corazon. Dat was hij dan. En we gaan uh, lekker naar de London Beat. En uh, You Bring On the Sun. En dat allemaal met deze ja, toch wel vrij vochtige dagen hier in Zandvoort. En omstreken en uh, ja, overal natuurlijk zo'n beetje. Blijf lekker luisteren. Zie je wel trainer voor je. Tot de 7 uur. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Blijf dan zo altijd trouw. Ik zie de schoonheid per zijn zonen. En ik weet dat ik van haar hou. Deze tijd. Wat was je dan? Peter Marnier en Texel Steroen hier bij CFM Entertainment for you. En uh, ja, we gaan uh, natuurlijk uh, langzamerhand een uh, klein beetje opschieten naar, uh, naar het nieuws van 6 uur natuurlijk. Dus uh, we gaan nog eventjes wat lekkere plaatjes draaien tot het nieuws van 6 uur. En we beginnen met Ricky Martin en hij ben over Maria Maria. Epa! 1, 2, 3, un pasito pa'lante Maria. 1, 2, 3, un pasito pa'lantè Maria. Me, baby, that you need me. Say you'll never leave. dan Cornel en Travassi en Asijn namelijk. En dat allemaal hier bij CFM Entertainer for you. En ja, we gaan langzaam dus naar het nieuws van 6 uur. En dat doen we met Robin Beck en Tears in the Rain.